De betogers die gisteravond de straat opgingen... vinden dat de EU zich niet met de hervormingen moet bemoeien. Ze willen dat Brussel over de brug komt met een lening. Hongarije staat financieel aan de afgrond. In Syrië hebben opstandelingen... een deel van een voorstad van Damaskus korte tijd bezet. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie... hebben de strijders zich vannacht uit de stad Douma teruggetrokken. Ze vrezen dat het regeringsleger de aanval zou inzetten... waarbij veel doden zouden vallen.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 Laten we om te beginnen maar eens even stil zijn. Want ik ben benieuwd of het hier nou anders klinkt dan in Schrave bij het kapitool. Ik hoor een auto voorbij komen. Anna Kemp van Vogelbescherming. Wat heb jij al gehoord? Nou, we hoorden net al de koolmees. We zagen hier net uh, twee merelen uh, inmiddels uh, zitten. Het uh, Roodbosje hebben we al ge gezien hier. Dus, nog niet uh, gehoord? Nog niet gehoord, nee. Maar dat is een, het is nog een beetje vroeg, hè? Ja. De zon komt, als die vandaag opkomt, ja. komt die op om 8 uur 34. Dus dat duurt nog een half uurtje. Ja. En dan wordt het pas echt druk. Dan wordt het hier druk, ja. Dan, uh, het is een echt een uh, ja, vogeltuin natuurlijk, hier bij vogelbeschrijving. Dus uh, ja, we zijn er klaar voor. We zijn benieuwd naar de score van vandaag. Hebben jullie gisteren al geteld hier in de tuin? Hebben we gisteren ook. De hele dag een, door zijn er... Uh, een proeftelling. Ja, een proeftelling, ja. ja. Dus daar gaan we echt tellen. Hè? Dan gaan we echt tellen. En... Uh, omdat ik toch echt met een vogel wil oh, eindigen, dit eerste stukje, heb ik er gewoon een meegenomen. Hey, kraaien. En dit is? Dat is de huismus. Komt die vanavond, vandaag ook? Ik hoop het, ja. Natuurlijk kun je niet voorspellen, hè? Dus dat, dat is voor het afwachten, ja. <truhend> Goedemorgen. Het zal er niet ontgaan zijn. Dit weekend is nationale tuinvogeltelling. Iedereen met een tuin of balkon mag meetellen. En wij doen het ook de hele uitzending lang. En vandaar dat we vanochtend uh, het kapitol hebben verruild... voor het hoofdkwartier van Vogelbescherming in Zeist. Ja, we zitten hier in de winkel die uh, vandaag speciaal open is... vanwege de tuinvogeltelling. Uh, ja, we zitten een beetje tussen de vetbollen en de zakken vogelvoer. En uh, we en ik zag ook net een muis hier door de winkel lopen. Mochten die komt... we niet in de uitzending zitten. Oh, is het zo? Ja. <laughs> die komt natuurlijk op al dat vogelvoer af. Um, uh, ja, en we hebben hier vandaag een mooi uitzicht... Op op de tuin, daar staan Joost inderdaad en Anna Kemp. En tegenover ons hebben we zitten Kees te Paten van Vogelbescherming. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Ja, is de eerste de melding is geen vogel, maar een, een muis. Ja. Ja. Nou, dat is toch ook mooi. Uh, <laughs> is het goed, de vogeltel weer eigenlijk... Uh, nou, gisteren was het niet helemaal ideaal vogeltelweer. Uh, met die regen zie je toch wat minder. Vogels blijven wat meer in de bosjes zitten. Je ziet het zelf vaak ook gewoon slechter door je ramen. Want er kan regen tegenaan komen. Dus helemaal ideaal uh, vogeltelweer is het niet. Maar en die harde wind ook, hè? Want bij mij waait het keihard. Precies, harde wind zorgt er ook voor dat uh, vogels zich wat meer uh, verschuilen. Maar ik zou willen zeggen tegen iedereen... Uh, tel toch gewoon. Ook al is het niet zo mooi weer. Want we hebben die telgegevens nodig. En ook met minder weer is het hartstikke leuk nou. om te tellen. En denk ook niet... Uh, Anderen gaan wel tellen. Ik sla over. Een beetje net zoals met de verkiezingen. Anderen doen het wel. Iedereen moet tellen. Ja, iedereen moet tellen. Stuur je gegevens op. En ook mensen die niet zo handig zijn met internet. Je kan ons gewoon vandaag bellen. Ik zal even het nummer geven vast. Je kunt u het vast opschrijven. 030-693-7799. Uh, voor het geval dat uh, het internet niet goed werkt of u daar nee. geen zin in heeft. Heb je al een soort tussenstand? Zakkers, stijgers, ja, nieuwe, nieuwe maar... binnenkomers... Nou, is gisteren we hebben, al geteld, Ja, er is gisteren natuurlijk al de hele dag geteld. Door best veel mensen, bijna 7000 mensen. 6800 mensen hebben al geteld. En eh, in de meeste tuinen, bijna 80% van de tuinen... Zijn, is in ieder geval één of meer merels gezien. Eh, bijna 80% van de tuinen, daar zat wel een koolmees. Roodborsten zijn veel gezien, pimpelmezen zijn veel gezien. En huismussen, die zijn het meest geteld. Maar die zaten in net iets meer dan de helft van de tuinen. Dus dan zie je dat als je een huismus hebt... Zijn dat altijd een clubje, ja, huismeersen? Dus met mensen. een groepje, ja. ja. Um, nog even heel kort. Ho hoe moet je tellen? We hebben hier een, een telformulier... Ja, voor liggen? Nee, dat, klinkt heel, dat klinkt een beetje onnoozel, maar het is best ingewikkeld, hè, die telregels. Nou, dat valt heel erg mee hoor. Ja, want als je de twee gaat... en drie ziet, mag je geen vijf zeggen en dat soort dingen. Ja, dat klopt. Nou, je gaat in ieder geval voor het raam zitten, of waar dan ook, <laughs> voor mijn part midden in de tuin. Zover wij eh, Ja, precies. En dan een half uur tel je en dan schrijf je op, dan geef je door van het aantal waarvan je de meeste op hetzelfde moment ziet, zodat je geen dubbeltelling hebt. Even een voorbeeld. Je ziet vier merels, de merels verdwijnen, er komt er één terug. Dan schrijf je vier op en geen vijf. Nee. Uh, je, je zegt ja midden in de tuin, maar dat, uh, ja, dat, dat ga je natuurlijk niet doen, hè, want dan zijn ze weg. Als je nou ja, dat, je, ja, mensen met enorme tuinen. Of met al, maar de meeste mensen zullen gewoon lekker achter het raam gaan zitten met ja. een kop koffie. En ook, ja, we gaan er nu een beetje snel doorheen, want dit is natuurlijk uh, tuinvogels uh, voor, uh, voor, voor dummies, maar die tellen ook mee. Uh, nog even over het lokken. We, we, we praten straks nog ver, verder met Anna Kemp over hoe krijg je nou die vogels je tuin in. Maar even het ethische. Uh, Lokker, dat mag gewoon. En dan ja, natuurlijk mag dat. Ik zou zeggen, van begin zo vroeg mogelijk uh, voor de winter met voeren van die vogels. Uh, die vogels vinden het lekker en het is leuk om veel vogels in de tuin te hebben. Maar het voelt dus toch een beetje locken... als vals spelen? Ah, nee, natuurlijk is dat geen vals spelen. Als mijn buurman uh, 50 vetbollen heeft hangen, dan is zijn score natuurlijk veel hoger. Ja, zo kun je er naar kijken. Ja. Kijk, als je 50 uh, vetbollen hebt, dan ben, je, dan ben je de hele winter ben je een beetje door, volgens mij. Maar uh, nee, dat is helemaal geen vals spelen. Want uh, het natuurlijke hoeveelheid voedsel in de stad is natuurlijk helemaal niet zoveel. En wat er in de stad is, is natuurlijk ja. ook geen natuurlijk nou, voedsel. Wat... Het is iets anders dan bijvoeren in de natuur. Wat zijn de verwachtingen? Hoe bedoel je, wat de verwachtingen? Haar, nou, Ga, uh, wat, wat, wat, wat gaat het worden? Verschuivingen? Nieuwe vogels? Dat is veel stellingen. Daar is ontzettend weinig over te zeggen. Van wat er precies veel uh, gezien gaat worden. Van wat op nummer 1 en nummer 2. Op basis van gisteren kan je zeggen, van, nou, die ja. huismus zal wel weer op nummer 1 komen. Maar heb je een, en, verwacht je nieuwe vogels in de top 10 bijvoorbeeld? Nou, wat ik denk dat er meer zal komen is, in verband met het zachte weer... dat je zal zien dat een vogel als een winterkoning... dat er ook wellicht wat meer ijsvogels gezien worden. Gewoon omdat het een hele zachte winter is. Uh, maar goed, dat weten we allemaal aan het einde. Eind van de dag. En straks uh, komt van Sofon uh, Harvey van Diek nog in de uitzending. Ja. En die zal wat meer op uh, trends en aantallen ingaan. En hij zal waarschijnlijk ook het een en ander vertellen van waarom zie je nou dit jaar juist meer of minder invasievogels. Uh, dus, daar, dus Harvey zal nu nog het de trends over over vertellen. Heel, heel snel nog één kort ding. Nou, uh, uh, <laughs> het is een zachte winter. Ik hoorde ook iemand zeggen: ja, die vogels hebben helemaal geen reden om naar de stad te komen, naar al die tuinen. Want er is genoeg vreten te vinden uh, buiten de stad en buiten de tuin. Nou, Dat zullen we aan het eind van de dag weten. Of dat inderdaad klopt, zo'n okay. vooronderstelling. Eh, het zal best zo zijn dat er, dat er wat meer en makkelijker voedsel te vinden is op het platteland en in de natuur. Maar dat zal ook weer niet voor alle vogels gelden. Het nee. okay. nou. blijft een beetje koffiedik kijken op dit moment. Geef u getallen het, door. We gaan het dan allemaal we het. horen. We gaan straks nog praten met Harvey inderdaad. We gaan nog horen waarom het dan slecht gaat met de huismus En waarom we het dan toch zo vaak zien. En meer van dat alles. Dat allemaal zo meteen. En we hebben live muziek. Ja, muziek van een, een gitarist. Die zit hier ook in de, in de winkel. Heeft daar al zijn spulletjes opgesteld. En uh, het is uh, Isar Elias. Hij gaat spelen uh, verschillende stukken. Maar hij begint met een stuk van Manuel de Falla, Homenache. <tied> Live gespeeld was dit. En er mag geklapt worden. APPLAUS Gitarist Isar Elias speelde dus... en hij speelde een hommage aan Debussy Omenage... was dit van Manuel de Faria. Wij zijn hier vanochtend hier live in de winkel van Vogelbescherming in Zeis. Die is vanochtend al vanwege dit hele gebeuren om acht uur open gegaan. Speciaal voor ons. Ja, Dus als u nog vetbollen heeft of zaad om de vogels te lokken vandaag de tuin in... Dan... Als u ze nodig heeft, Dan kunt u langskomen. Ja, de winkel ja. is open en er is hier genoeg. Vanuit de winkel kijken we uit op de tuin... waar het nu nou, langzaam een beetje licht begint te worden. En ik zie in de verte ook Joost Huizing staan. Hij staat daar samen met Anna Kemp. Joost, hier binnen stikt het van de vetbollen en de zakken voor. Hoe is het buiten? Wij hebben buiten ook heel veel vetbollen en Anna heeft er nog een paar in een doosje meegenomen. Uh, Je hebt me wel eens verteld dat jij ze zelf thuis iedere nacht of iedere avond weghaalt. Ja, ja, dat dat hoeft toch niet? ja nou Dat uh, doe ik thuis wel. Ik woon in de Achterhoek. En als ik de vetbollen laat hangen, uh, s nachts, dan uh, komt de steenmarter om het op te eten. En, ja Dat is eigenlijk niet voor bedoeld. Het is voor de vogels? Het is voor de vogels, ja. <lacht> dus ik hang ze s'morgens dus, weer op. Ja. Maar, ik zou dolblij zijn als ik een steenmarter in mijn tuin heb. Ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Maar uh, ik ben ook voor de tuinvogels. Dus, uh, ja, dus, ja. <lacht> dus dan gaan de vetbollen naar binnen. Maar hier in de tuin van Vogelbescherming blijven ze gewoon dag en nacht hangen. <lacht> Ja, hier kan het blijven hangen. De steenmarten heb ik hier nog nooit gezien. En uh, wij hebben ze hier ook in de ijzeren korfjes uh, uh, zitten, de, de vetbollen. Dus dan, uh, nou, de steenmarten zal hij ze hier niet uithalen. Dus, nee, hij snoept er misschien een beetje van. Hij snoept er misschien wat van, ja. Heeft het nou nog zin als je het vergeten was? om uh, een, eigenlijk al een week van tevoren die dingen op te hangen en te strooien en te doen. Ja, nee, dat heeft zeker nog zin, want vogels worden nu net wakker. Het hoort net de eerste kolmenees en, en de merel en, de, en het droodbosje. Ja en. Ze hebben honger. En... En, ja. wat hoorde je net? Ja, de bonkleven hoorden we hier in deze grote boom hier Dus dat is een mooie waarneming. Heerlijk. Nou, ja. Die komen waarschijnlijk weer wat pinda's halen. Maar ze zijn dus net wakker aan het worden. En uh, ja, daar hebben ze natuurlijk honger. En dat is natuurlijk uh, prachtig als er dan hier al een gedekte tafel voor hun is. En dan uh, komen ze die eerste uh, uh, hapjes halen hier. Voor mensen wordt wel eens gezegd dat het ontbijt je belangrijkste maaltijd is. Is dat voor vogels ook zo? Nou, Het is natuurlijk een lange nacht geweest. en Het is koud, We hadden het net al over. Zo, uh, net voor het zonsopgang is het natuurlijk heel erg koud uh, normaal. En dan is het natuurlijk fijn dat ze al, uh, al iets hebben. Ja. Dus, ja, dat, dus we, we gaan wat ophangen, ja. uh, strooien. Deze <tie> silo zit nog helemaal vol... Uh -huh. Maakt het nou uit? Komt iedereen op een vetbal af? Nee, hè? Nou, dat zijn vooral de koolmezen. Hè? En uh, soms zie je ook wel eens huismussen uh, een beetje van snoepen. Maar, uh... Bij mij thuis de uh, grote bond Specht. Die hangt aan okay, zo'n vetbal. Ja, dan, ja, dat is ook een bekend uh, iets. En, uh, ik heb thuis dan ook een voedersilo hangen. En daar zitten de huismussen bij maar Die gooien me bijna helemaal leeg. Alle zonnepitten gooien ze eruit. En dan zie ik vervolgens dat de vinken op de grond uh, de zonnepitten weer meenemen. De koolmezen. Dus uh, ja, ze helpen elkaar ook een beetje. Ja. Maar uh, ja, ieder vogel heeft ook wel een voorkeur voor, voor voedsel. Die boomklever, zei je net, pinda's? Die kunnen uh, pinda's, uh, die vinden dat heerlijk, die komen ze ook ophalen. En uh, ja, je kunt voor vogels natuurlijk ook nog wat uh, brood uh, strooien, dus Mensen met ontbijt uh, nu bezig zijn, uh, het tafelkleedje even buiten uitkloppen. Of nog wat, uh, kijk eens, hier, hey. rood bosje. Uh, nou, op, op anderhalf meter afstand, dat moeten dat, uh, Menno en Janine ook kijk kunnen kijk zien. Hij, ja. komt, hij komt gewoon naar het voer toe waar wij bij staan. Ik denk als ik mijn handen uitsteek, dat hij er naartoe komt. Kom maar. Kom, kom Jon. Hé? Hij is kijken. Kijk eens. Oh. Nou, een oh. halve meter. En nog eentje. Twee ja. achter elkaar. Ja. Nou, volgens, volgens mij moeten wij hier de spullen neerleggen. Ja. En weggaan. We en dan binnen. gaan we binnen en gaan we zitten tellen. We gaan tellen. Zo is het. Ja, nou, ze gaan zitten tellen zo direct, uh, Joost, Joost en uh, Anna Kemp. Um, bijna elke winter uh, zijn er in Nederland wel een paar waarnemingen van... Pestvogels en soms is er sprake van een invasie. En dan komen ze met honderden tegelijk. Harvey van Diek van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Harvey, goedemorgen. Even hey, goedemorgen. goedemorgen. Um, ja, dat, dat worden invasievogels genoemd. Invasiegasten. En toen wij ja. dit onderwerp aan het voorbereiden waren, kregen we te horen. Ja, het zijn invasievogels, geen invasieve vogels. Want dan nee, wordt Harvey boos. Kijk, hij wordt al boos. Ja, want jij noemde het oh, net oh. ook. Invasiegasten. Dat klinkt alweer een beetje als een soort van. lievere metafoor. He? Ja. ja. De discussie over invasieve soorten, daar houden het maar even niet hoor. Oh. Dat zijn okay. gewoon soorten die eigenlijk niet hier hoor, oh, zoals halsplampekieten, huiskraaien, uh, rosse tekstaten. Dat zijn invasieve soorten. Mm -hmm. Dat zijn soorten waar men een eigen klas van heeft. Maar goed, invasievogels? Een invasie is een soort, zoals een pestvogel of de kruisbekken, dat zijn soorten die van het noord europa hier naartoe komen. En dan als ze komen, vaak in grote aantallen en dan om. Niet altijd verklaarbare redenen. Oké, okay, want dat betekent dus dat ze niet altijd komen, bedoel dus, je? Ja. Dus in de Elk uitzondering jaar... opeens zitten ze dan met een heel clubje en dan weet je niet waarom? Ja, precies. Elk jaar zijn er wel pestvols in Nederland en de laatste jaren eh, best wel wat. En we hebben bekende invasiejaren gehad, bijvoorbeeld 1994 en volgens mij heeft het hoofd gezegd 2006. Dan komen er echt duizenden pestvols in Nederland. Maar dit jaar is het een heel rustig jaar eigenlijk. Er zijn er wel. En bijvoorbeeld oost meer zit er een stuk of 7, 8. Dus op diverse plekken zijn ze wel gemeld. Ik heb dat net even gecheckt op de, op de, achter de scherm van de site. Zijn ze zijn nog niet gemeld dit jaar. Dus dat zegt al iets. Dat er dit jaar nog schepen pestvogels gemeld zijn. Nee. Maar je zegt het is niet duidelijk waarom, maar toch hebben jullie daar vast een idee ja, over. Is er te, te, te weinig uh, voedsel nou, in de gebieden waar ze vandaan komen? Als ze dus naar Nederland komen, is er te, te weinig voedsel in de gebieden waar ze vandaan komen. Dus Noord-Europa, daar broeden ze. Na het seizoen, als het een goed broedseizoen is geweest, kan het dus zijn dat er heel veel zijn. Als er te weinig voedsel is, gaan ze massaal op trek. En dan komen ze uiteraard okay. in Nederland terecht. Kan dan, dus 30. eigenlijk als het niet zijn, is dat een goed teken? Eigenlijk is dat een goed teken. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel leuk voor de vogelaars hier dat de pestvogels uh, opbreken. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Maar in die zin, blijkbaar is het zijn omstandigheden in Noord-Europa nog van die naad dat ze, dat ze geen behoefte hebben om hier naartoe te komen. Ja. Ze zijn er wel, maar veel minder dan de voorgaande jaren. En hoe lang blijven ze dan gemiddeld? Tot maart, dan gaan ze weer terug dan gaan ja. ze naar de boetgebieden. Ja, dus gewoon ja. redelijk standaard procedures Ja, maar. eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Nou, is er ja. een, een legendarisch invasiejaar? hè? Ja, er zijn diverse, maar ik denk dat je doelt op de notenkraker uh, De grote notenkraker, de grote notenkraker van. Ja, dat was net voor mijn, uh, net voor mijn, voor mijn geboorte, helaas. Maar dat was in 68, 69. Toen zijn er echt duizenden notenkrakers naar Nederland gekomen. En ook een aantal die zijn blijven hangen. En hier zijn gaan broeden. Ja, en de vogelaars van Sofon, die weten dan. Het is dus een oude knarre van, van onze club. Die weten dat heel goed. Die, ja, de jaren 68, 68, 69. De invasiejaar van de notenkraker. Dan zag je echt overal. En die waren handtam op twee meter, drie meter. En overal zag je noodkraakers. Dat is ja, nu ja. ondenkbaar. Hoe beschrijft de is? Nou ja, we krijgen wel eens meldingen bij zoveel mensen. Ook wel voorbescherming. weet ik dat ze meldingen binnenkrijgen van uh, noodkraakers die in de tuin zitten. Een groepje van 4-5. Dat zijn eigenlijk altijd spreeuwen, want die zijn kleiner. Het is een is uh, ongeveer zo groot als een grote Vlaamse gaai. Helemaal mooi bruin met witte, hele mooie witte druppels op zijn hele veerrekleed. Veer, ja. hele mooie vogel. Ja, we hebben hier een plaatje van hem. Ja, het, het is een je zou inderdaad Hij, denken een soort spreeuw. Ja, het lijkt een beetje op een ja. reuze spreeuw. Maar ja, als, als mensen dat doorgeven, zijn 4-5 spreeuwen. Of, uh, Vier, vier, nood kraken bij elkaar in de tuin. Dan weten wij vrij zeker dat het dat spreeuwen zijn. Spreeuwen zijn. Ja. Wordt vaak ja. verward met ja. spreeuwen, ja. ja. Dat is niet erg, maar wel jammer. Ja. De laatste jaren hadden we ook veel gaaien, veel Vlaamse gaaien. Ja, vorig jaar, Nederland. voor mij was 2000, nee, voor 2010 was een, een heel bekend uh, invasiejaar van uh, gaaien. Er zijn er volgens mij in iets van 100.000 over Nederland gevlogen. En nu, nu, wat nu bijvoorbeeld leuk is, dat, ja, ik weet niet of het echt een invasiegast is... maar nu langs de kust wordt er een heel, heel ander verhaal. Even niks met de tuinvoltelling te maken. Worden we de kleine burgemeesters gezien. Grote en kleine burgemeesters. Nog nooit zoveel als dit jaar. Dus het zegt, er is van alles aan, aan de gang. En uh, ja, we zien het allemaal niet allemaal... maar we hebben nu ons geconcentreren op de tuinvoltelling. Ja. Maar uh, ja, we ja. hopen dat er nog een pestvolg. Ik heb nog... Ja, ik nog wat waar hoop je nog op? Ik hoop dat er nog een pestvolg gemeld wordt. Het zou natuurlijk wel leuk zijn uh, ja. dat er nog wel wat gemeld wordt. Ja. Ja. We gaan het afwachten. Wacht je ze hier nog? Zou dit een tuin zijn? Nou, als zij in de tuin blijven staan, weet ik niet. Ze zijn niet zo heel. Nee, ze zijn nu weg. Nee, uh, dan zijn best best mensen ze zijn binnen. Ja. Ja. Maar denk ik niet. Maar uh, op de vaste plekken zitten er nog een paar. Maar verwacht <laughs> niet dat ze... Het zou mooi zijn. Ja, goed. Kijk uit naar de invasievogels. Die tellen ook, uh, tellen ook mee. Uh, Harvey, dank je wel. Graag gedaan. uit de Serenade in Degroot van Luigi Boccarini, uitgevoerd door de Duitse Kammeracademie Nois onder leiding van Johannes Koritski. Aangeschoven hier aan tafel in de winkel van Vogelbescherming in Zeist... Jean-Pierre Gele, tv recensent van Volkskrant. Maar ook schrijver van het boek Blinde Vink. Een tijdje geleden ben je uit de kast gekomen als vogelaar, Jean-Pierre. Met alle gevolgen van die. Met alle... oh, wat voor gevolgen dan? <lacht> nou, dat, dat ik daar nogal vaker op word aangesproken. Oh ja? Waar dus vind je het meer ontkennen. dan? Nou, ik heb altijd nogal een licht gevoel van gêne, ja. ik weet Dat zit heel diep in mij. Maar wa en waarom geneer je daarvoor? Ja, mijn theorie is dat dat... Of dat is geen theorie, dat weet ik wel zeker. Dat komt door de televisie. Ik noem het altijd het kickstokhuizen-syndroom. Dat heb ik al vaker gezegd, geloof ik. Ik ben opgegroeid met kickstokhuizen... wat volgens mij vast een ermabele man was. Maar het, hij, het, hij droeg ook een beeld naar buiten van de natuurvorser. En dat waren altijd een beetje stoffige mannen... met kale hoofden en uh, heel onschuldige grapjes. Ontzettend NCRV. <lacht> uh, en, ja. oh, en je bent bang dat je de... op straat nageroepen wordt van... Uh, hey, uh, ja, ja, je hebt wel wat te verdedigen. <lacht> <lacht> nou, ik kan een vertellen dat je nog al je haar uh, hebt. Dus ja. dat is al een, een geruststelling. Ja, hebben we een webcam hier? Of... <lacht> nee, we hebben hier oh. geen webcam. Maar Jammer. mensen geloven wat ik uh, zeg, hoor. Jij gaat voor ons het komend half uur de tuin stellen die hier uh, voor het raam van de winkel uh, voorbij uh, komt. Ja. Je gaat niet de tuin... We gaat gewoon uh, braaf achter glas uh, ja. zitten. Zijn, zijn tuinvogels eigenlijk wel interessant voor een, een, een doorgewinterde vogelaar? Uh, nou ja en nee. Uh, ik zelf woon in een bovenhuis aan de rand van het centrum in Den Haag. En daar staat één boompje aan de straatkant. En in dat boompje heb ik 15 verschillende soorten geteld nou, inmiddels. Dat is niet gek. En ik kijk iedere dag naar buiten. En toevallig ben ik daar heel goed in naar in buiten staren. En dan valt er altijd wat te beleven, gek genoeg. Ook met een paar mezen die afkomen op een bakje zaad wat ik neerzet. En ik raak daar zelf eigenlijk toch niet op uitgekeken. Maar als ik op de fiets stap en ik ga de duinen in... dan zie ik daar drie teenmeen. Meeuwen of zeevogels van allerlei soorten. En of ik kom een zeehond tegen zelfs. Geen vogel, maar daar ben ik ook ontzettend blij mee. Ik bedoel, je kan alle kanten op. En het leuke van naar vogels kijken vind ik... dat het helemaal niet per se een bijzondere waarneming hoeft te zijn om er toch lol aan te beleven. Om toch dan een beetje die spanning te voelen ook, ja. ja. ik heb een innige band opgebouwd met een mereltje met één poot... die een hele zomer lang bij mij uh, krentjes uh, ro gewekte rozijnen kwam halen. En die band werd zo innig dat uh, als ik ochtends de balkondeuren open zette... dan zat hij al in de boom uh, te kwetteren. En zodra hij de deur dicht deed, kwam hij aan en uh, vrat hij het bakje leeg. Nou, hoe schattig. Ja, het was heel schattig. Het is wel heel tragisch afgelopen. Want het was in het voorjaar... En uh, dat mereltje ja, het was een beetje een debiel exemplaar volgens mij. hoor. Maar, uh, die zat de hele dag op mijn balkon. Maar op een zeker moment dreigde ik op vakantie te moeten. Sterker, dat is ook gebeurd. En toen heb ik afscheid genomen met een bakje met een kopper op Vol Ach. met appel en rozijnen. Ja. En ik heb drie weken lang gedacht, van, nou ja, wie weet, bij thuiskomst zit hij gewoon weer in en die toen, boom. Toen was hij dat de was uh, de debiele merel. Vakantie maakt meer kapot dan je lief is. Tot zo, dank je. Gingen we even afronden? Ja.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 Het vuur kon snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat. Vanochtend moet duidelijk worden wanneer de bewoners weer naar huis kunnen. En Kim Kleisters heeft op het nippertje de kwartfinales van de Australian Open bereikt. De Belgische tennister won in drie sets van de Chinese Lina. De Chinese, verliezend finaliste van vorig jaar, kwam vier keer op matchpoint. Maar Kleisters wist die alle vier weg te werken. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Ook de komende week staat in het teken van wisselvallig en vrij zacht winterweer.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 Het is uh, drie en half minuut over half negen. U bent weer rechtstreeks verbonden met het zenuwcentrum van de Nationale Tuinvogeltelling. Het hoofdkwartier van Vogelbescherming Nederland in Zeist. Um, ja, buiten is het nu toch echt wel uh, licht geworden hoor. En we zien uh, veel vogeltjes in de tuin hier van Vogelbescherming. Ik zag net een vrouwtjesmerel en koolmeesjes daar. een Mannetjesmerel ook. Uh, nog niet de door Harvey van die aangekondigde pestvogel uh, en... en, en... Nee, verder nog weinig. Goed, um, zoals gebruikelijk altijd uh, net na half negen uh, dient zich ook uh, rond deze tijd een columnist aan. En dat is... Koos Dijksterhuis. Ja, trouwe trouwlezers kennen hem zeker van zijn natuurdagboek in de krant. Koos Dijksterhuis, natuurjournalist, weet alles van drie teen strandlopers. Want uh, daar gaat een van zijn laatste boeken over. Heb je, heb je al meegedaan aan de tuinvogeltelling trouwens, Koos? Uh, nou, ik, nee, ik doe het eigenlijk elke dag. Maar we niet specifiek een half uur gaan zitten. Nee, dat, dat zei jean pierre ook al, inderdaad. Maar, ja. maar het is toch de bedoeling om dit weekend dat dan ook netjes door te geven? Ja, dat is waar. Maar ja, ik moest hierheen, dus het is een, een pokken in te rijden. Dus ik, ik bleef haast geen tijd over. Wat ik wel Je het nog de hele dag. Ja, nou, ik ga het straks vast nog wel even doen. Okay. Maar, um, nee, wat ik wel heb gedaan was dromen toen ik hierheen moest. Ik moest natuurlijk heel vroeg op. En ik werd wakker uit een droom dat ik een velduil zag hele mooie en ik, ik was het weer vergeten. want ik, ik werd eraan herinnerd toen ik hier binnenkwam. En er hangen allemaal foto's van uilen, mm -hmm. sneeuwuil, uh, ranzuil. Maar goed, ik dacht dus weer aan die velduil. Maar in mijn droom werd hij helaas gepakt door een havik En toen schrok ik wakker. Oh, wat een wonderlijke ja. droom. Ja. ja. Oh. ja dat je dat betekenen. We, we, we nou, mooi we, dat je dan ook van een droomduiding doet. Ja. Um, je kolm, hè? Mijn oké. Okay. Vogels in de tuin. Vogels in de tuin zijn geliefd. Met bessenstruiken, takkenbossen, bladeren... Water, vetbollen, pindasnoeren en nestkasten is een tuin zomaar een vogelparadijs. Vogeltuinen maken het land kleurrijker, terwijl ons asfaltkabinet het land juist bleker maakt. Wie niet houdt van werken in de tuin, moet een vogeltuin hebben. Die vergt minder werk dan een strak gazon met onkruidvrije borders. Helaas kiest werkschuwvolk niet voor vogels, maar voor tegels. De meeste tuinen zijn ontgroend, al hangen er wel nestkastjes. Ook staan er berkenhouten voederhuisjes eenzaam in de regen. Dat dan weer wel. De mensen houden van vogels, maar niet van bladeren en takken. Jammer, want nu het land geasfalteerd wordt... zou het aardig zijn als er nog iets groens overbleef om naartoe te rijden. Onze vijf miljoen tuinen zouden samen een ecologische hoofdstructuur kunnen vormen... van wat heb ik jou daar. Misschien niet met zeearenden en rare reigers, maar hoewel... laatst mailde een lezeres van mijn natuurdagboek in Trouw... dat er een reiger in haar tuin zat... De reiger had de kooikarpers uit de vijver gevist. Lezeres had het vogelboek bestudeerd en kwam tot de slotsom dat het een kwak was. Ik vroeg waarom het geen gewone reiger kon zijn. Hij was, zei ze, kleiner en stond op een straatlantaarn. Ja, ja, dacht ik. Zal wel een gewone reiger zijn. Maar dan wat kleiner. Even later kwam er weer een mailtje met foto. Op de foto stond een straatlantaarn met daarop een kwak. Een andere lezeres belde me. Vaak bellen lezeressen niet. Ze mailen en schrijven meer. Ik heb liever dat lezeressen me mailen dan dat ze me bellen. Zij had, zei de vrouw, een zeearend in de tuin. Ik feliciteerde haar en vroeg hoe de vogel eruit zag. Nou, een grote roofvogel, zei ze. Hij zat op het gras. Donkerbruin is hij, zei ze, met een grote kromme snavel. Ik dacht, ja, sperwer, buizert. Hoe groot is die vogel ongeveer? Nou, zei ze, wel 90 centimeter. En hij heeft een witte staart. Wichtvormig. Daar stond ik toch even perplex. Ze omschreef duidelijk een zeearend. Niets anders dan een zeearend. Ik vroeg waar ze woonden. Ze woonden niet ver. Dat moest een zeearend uit het Lauwersmeer zijn. Ach ja, zeearenden. De trots van natuurbeschermers. Ze komen uit Duitsland, vreten wat de pot schaft. Stellen geen hoge eisen aan hun broedgebied. Een vijver met karpers en meerkoeten. Een dood beest hier en daar. Wat wil ge om in te luieren en hopla, daar zijn ze. Maar in een tuin? Ik toog erheen, al kwam ik waarschijnlijk te laat. Maar nee, een grijze mevrouw liet me binnen. Hij was even weg geweest, zei ze, maar de vogel zat er weer. Ze had een klietje aardappels op het gras gegooid, daar kwam hij op af. Ik keek uit het raam naar de vogel die ze aanwees. Een zwarte kraai. Naast de telefoon lag een vogelgids open op de zeearend. Ze had gewoon de eigenschappen uit het boek opgezond. Thank mm -hmm. you. hier buiten in de tuin van vogelbescherming. Drie exters vechten om het voer met... Nou zag ik, kon niet zo gezien zien, Guardiën, of waren het nou kouden of kraaien buiten net? Eh, Koudjes. Kauwtjes waren het, hè? Ja. Ja. Aan het vechten waren om het voer hier. Speelde Isar Elias live muziek hier vanochtend. Hij speelde net het eerste deel, het Allegro, uit de Sonata Opus 61 van Joachim Torina. Ja, vorig jaar ontving Isar Elias de Nederlandse muziekprijs als Allereerste gitarist in de geschiedenis van die prijs. Uh, de Nederlandse muziekprijs is de hoogste onderscheiding... die door het ministerie van OCMW aan een muzikus... werkzaam in de klassieke muziek uh, kan worden uitgereikt. En je was hier al eerder, uh, Isar. Nou, niet hier niet geluid, bij Vogelbescherming, maar bij ons. Bij ons, de kreeg ja. Je speelt vanochtend het werk van je laatste cd. Dat is een homage ja. aan, aan, aan Debussy. Met werk van componisten die zich ook hebben laten inspireren door Debussy. En je Klopt. hebt hem op een bijzondere plek opgenomen... Ja, ik heb hem in, in Frankrijk in een heel bijzonder kapelletje opgenomen. Uh, Waarom helemaal daar? Nou, de bedoeling was om een, een heel mooie akoestiek te vinden... Waar ik, uh, waar ik in alle stilte, in alle rust uh, die CD kon opnemen... zonder autogeluiden en vliegtuigen en dat soort dingen. En je wilde niet in de studio zitten? En niet in de studio, want een, een, een natuurlijke akoestiek is toch uh, het mooist, vind ik, altijd. Ja. Ook, het geeft ook heel veel uh, inspiratie tijdens het spelen. En uh, dan ga je anders, uh, anders spelen. Ja, maar. Uh, maar dat was lastig. Ja, het was, ja, was lastiger dan ik dacht. Want uh, er waren heel veel vogeltjes. <lacht> Wij mixen nu wel vogelgeluiden door je oh, ja, heen, ja, trouwens, op onze Ik heb een, een relatie met vogeltjes ontwikkeld uh, door die CD. Op maar nou hoe, hoe, hoe, hoe is dat dan gegaan? <laughs> maar je probeert Wegenjagd het in Nederland? Of, uh, en dan, uh... ja, nou, ja, je probeert wat weg te jagen, maar ze bleven maar komen. Je kan geen afspraken met ze maken, hè? Ja, uh, nou, je kan s'nachts uh, sannacht... opnemen. Ja, dat was uiteindelijk ook het geval. Oh, echt waar? Maar, uh, ja. nee, op een gegeven moment was er een, uh, een, een moedervogeltje die ja, heel driftig haar, uh, haar nestje kwam uh, verdedigen... En die had ze netjes tegen de kerk aangebouwd. Ja, dus oprotten dat, met je ridaar, dat, ja, even, ja. Ja, ja, dat was, uh, ja. Maar we hebben ze er wel uit kunnen knippen, die vogeltjes. die dus oh, hebt ze uit, uit de muziek geknipt? Ja, ja. Dat meen je. Ja. Ja, maar, maar je speelt een stuk, daar kan je toch niet een paar seconden uit, uh, uithalen? Nee, maar dan, dan speel je 30 seconden en dan hoor je weer een vogel en dan stop je weer. En dan, uh, en dan ga je verder waar je gebleven bent. Uh, dus het wordt een soort uh, collage dan. Aan elkaar geplakt. Uh, uh. Uiteindelijk is het, inderdaad wel, uh, is het meeste ook s'nachts opgenomen. Want dan kan je gewoon in één keer doorspelen. Dat is toch wel prettiger. Ja. Ja. Nou, nou heb je natuurlijk ook muzikanten die zich laten inspireren... door de, door de vogels, door de muziek. Uh, nee. of, of door de door natuurgeluiden. <laughs> uh, de, nou, nee maar echt... ik maak er een beetje een geintje van. Want ik vind vogels prachtig natuurlijk. Maar, maar op dat moment was het een beetje... Uh, een beetje irritant. Op dat moment kon je ze schieten. <laughs> en af en toe hoorde je ook nog een, een, een schaap of een koe of een paard erdoorheen. Dat was ook wel grappig. Maar, ja. <laughs> nou, we gaan zo meteen nog meer van je horen. Dan dus, zoals ik net al zei, wel een beetje gemixt met onze buitenmicrofoon. Dus dan zitten er wel vogelgeluiden bij. Maar geloof mij, het wordt er alleen maar mooier op. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De extreem zachte winter werd deze week verruild voor de eerste nachtvorst van het jaar. Ondanks dat, nog steeds veel vroege bloeiers op onze fenolijn 05356711338 Luister naar een samenvatting van de meldingen op ons antwoordapparaat. Goedemorgen, het is je met Eslink uit Koekangen. Ik zag nog uh, aardig wat paarse doofnetels in bloei, het vogelmuur, akkerviooltjes, reukloze kamillen omdat. Cesco Massaro, onderweg naar werk, kwart voor acht sta ik te wachten voor het stoplicht in Leiden, de Churchilllaan, en als ik een blik werp op de middenberm, staat daar twee turven hoog in het gras fluitenkruiden bloeien, twee nachtjes met vorst fris overleefd, en, uh, en er dus vroeg bij. Met Tres van Krij in de Hemegen, bij het werken in de tuin een beetje bieden, kom ik allerlei verwonderings tegen. Sneeuwklokjes, winteraconieten, Gionodoxa, die al in bloeien zijn. En ook de Helleborus orientalis doet mee. En daarnaast is er nog een laatste goudsbloem. En ook de bloemen van het komkommerkruid zijn er nog steeds. Een hele goede morgen. Ik met Tom Zwaag uit Adenhout, gemeente Bloemendaal. Ik heb vanmorgen om half negen twee ooievaars hier in de grote tuin in Adenhout. Drie stuks... Bij de vijver. Je ziet ze hier nooit. En nou ineens. Schitterend, schitterend. Met Han Haanstra uit Hengelo. Vandaag zagen we twee mannetjes Merels vechten om het territorium in onze tuin. Even later floot een van de Merels aarzelend, maar heel duidelijk een half melodietje. Goedemorgen, jans van de Poler, Zoetermeer. Een buitengewoon wonderlijk fenomeen. De buurman die aan het gras was. De eersteling van het jaar. Voor mij nog nooit vertoond in januari. Daniel Schöngoet. Amstelveen, Heemraadschapslaan. Een veldje waar ik aardbeien aantrof. Rijpe aardbeien. Ze moeten al in december gebloeid hebben. Goedemorgen, u spreekt met Flip van der Ven uit Sint-Agata in Noord-Brabant. Ik fietste vanmorgen van Kuik naar Sint-Agata over de dijk. En ik zag rechts in de wei de eerste kiewit aan de Maas. Nou alleen nog zijn geluid, zijn voorjaarsgeluid. Ja, de fenolijn, een van de hoogtepunten van ons programma. En alle mensen hier in de winkel van uh, vogelbescherming in Zeis. die winkel die overigens net om acht uur al open is gegaan, speciaal voor de uh, tuinvogentelling vandaag. Um, al die mensen ja, die leven ook mee met die fenolijn, die zie je allemaal genieten van al die meldingen. Ik had trouwens zelf ook een hele Boris. En een, een grasmijnen buurman. En Aardbeien? En ik had niet eens gebeld. Nee, geen aardbeien. Uh, blijft u vooral bellen 035 671 338. Nee, dit is niet onze buitenmicrofoon. Dat zou ook wel heel erg bizar zijn. Een albatros in je achtertuin. Hij wordt wel de nomade van de oceaan genoemd. De albatros dus, is het geluid dat we op dit moment horen. Wereldwijd is hij met uitsterven bedreigd. En hier bij Vogelbescherming is een tentoonstelling over deze majeure vogel op dit moment. En Rob Buiter staat daar nu met albatroskenner en actievoerder Charles Odino. Rob? Ja, ik... Uh... We staan hier bij de deur naar de tentoonstelling. Die is hier in een centrale ruimte in de, het gebouw van de Vogelbescherming. Als je hier binnenkomt, inderdaad een prachtige verzameling. Hele mooie Albatross-foto's. Voornamelijk afgedrukt op perspex. Hele mooie foto's die veel diepte geven. Hier meteen om de hoek, Charles, hangt een levensgrote foto. Eén op één. Er staat nu een kuipstoeltje voor. dus Hij lijkt nu walbatros te heten. Maar... Als we het stoeltje opzij schuiven, dan staat er wenkbrauwalbatros. albatros. Ja, inderdaad, dit is de wenkbrauw albatros. Nou, je ziet dat die 2,5 meter uh, hoog is, uh, omdat hij zo verticaal uh, gemaakt is. En het is niet eens de grootste, hè? Het is niet eens de grootste, nee. Want, Want hoe groot is het grootste? de grootste? De albatros is 3,5 meter. Uh, ja. 3,5 meter spanwijte? Meter. Ja, als je dat vergelijkt met een zeemeel die misschien 1,5 meter is... dan is 3,5 meter echt een helend. Ja, ja. Ik draai even om naar de rest van de tentoonstelling. We hadden natuurlijk al, al eerder even gekeken. Uh, toen we hier binnenkwamen, toen uh, zei jij meteen al van... hé, hey, die foto daar stond ik naast toen die gemaakt werd. Precies. En dat is die foto van ja, die uh, denk ik wel die dan zo over, over, de, over de zee gaat, inderdaad. De foto's zijn gemaakt door Lex van Groningen... Ja. Uh, die gids is op uh, Antarctica reizen. Maar uh, jouw eerste Antarctica reis was dus met de fotograaf. Met, uh, met Lex, inderdaad. Uh, dus even ja. naartoe lopen uh, naar die foto. Het blijft natuurlijk altijd een uitdaging... om een fototentoonstelling op de radio zichtbaar te maken. Maar uh, wat zie jij hier als kenner, als liefhebber? Nou, ik denk dat de wenkbrauwalbatros, albatros uh, naar de naam zegt het eigenlijk al een beetje... die heeft boven zijn oog zo'n wenkbrauw zitten. Die is niet te missen. Uh, die is ook de meest voorkomende uh, albatros. Uh, ja, en... Ik ben inderdaad naar het zuiden geweest uh, met dan de, dat, dat zeilschip. Dan zie je ze inderdaad boven de zee zie je ze zo zweven. Uh, echt majestueus bo boven de zee. Dat je op een gegeven moment denkt, ze moeten nu toch een keer die vleugels gaan gebruiken. En dat doen ze dus niet. Ze hangen echt tot, nou, tot een paar centimeter boven de zeewelvlak. En ze maken gebruik van, van de wind om er weer helemaal omhoog te komen. En deze vliegt helemaal verticaal, hè? Hij lijkt uh, met zijn vleugel tip het water wel te raken. Hij maakt een bochtje. Ja, ja, ja inderdaad. Om ook gebruik te maken weer van, van die wind om zo te blijven vliegen. Ze vliegen soms jaren. Inderdaad. Als jij deze foto ziet, dan komen meteen weer de emoties, de ontberingen. Wat, wat komt er allemaal boven van de Antarctica-reizen? Ik wil weer terug, maar dat, uh, dat is wat anders. Het is, uh, ja, het is soms een beetje vervreemdend. Het is echt, je bent, uh, als je daar bent, het is het een gebied waar weinig mensen, waar weinig mensen komen. Um... Dat is natuurlijk een beetje dubbel, hè? want dat wil je eigenlijk ook zo houden. Ja, en daarom zijn er ook een heleboel verdragen om het een beetje zo te houden. Je, je kan er niet ook zomaar komen. Het is niet maar iets. je stapt in een vliegtuig en je bent daar, je bent daar gelijk. Maar het is heel bijzonder uh, vanwege de hoeveelheid de albatrossen... die dan inderdaad, moet je je voorstellen dat je dan op zo'n schip staat... en die albatrossen om je heen vliegen. Die vliegen echt om het schip heen. Zonder ook maar één vleugel te bewegen. Ja, echt bijzonder. Jij bent ook verder gegaan dan alleen maar de liefhebberij... en het fotograferen van de albatrossen. Je hebt ook uh, acties opgezet om de albatrossen te beschermen. Ernstig bedreigd door de, de longline visserij? We hebben het al vaker over gehad in deze uitzending. Ja, ja dat besef je niet. Ik, uh, toen ik aan woord was, uh, kocht je zo'n speltje. Een zo albatros, uh, beschermde albatrossspeltje, dat, dat doe je dan. Toen ik terug was van de reis, uh, ben ik eens gaan kijken. En dan blijkt dat er, als je naar zo'n albatros kijkt, een heleboel bijzonderheden zijn. Ze hebben de grootste spanwijdte van alle vleugels, vogels. Uh, ze worden 60 jaar. Ze, worden, ze, zijn, uh, maar ze zijn erg bedreigd omdat ze maar één keer per twee jaar broeden. Ja. Door die lange levensduur ook heel kwetsbaar. Ja, ook dat. En ze zijn maar een jong. En ze uh, zijn magisch voor het leven. Dus als er één oude wegvalt, duurt het jaren voordat die andere partner weer een andere partner neemt. Uh, dus dat maakt het bijzonder. Ja. Jij bent in het dagelijks leven, zit je in de, de informatietechnologie. Die kennis heb je ook ingezet om... Uh, de, de actie goed op te zetten. Ook samen met je, je buurmeisje, Evita Meerding. Die, die staat hier ook bij. Jij bent ook ingezet uh, voor de actie van buurman Charles. Ja, Charles die heeft mij uh, toen benaderd. En dat vond ik wel een heel erg leuk idee. Omdat ik zelf ook graag ooit een keertje de Albatros wil zien. En ook heel graag de wenkbrauw, Albatros. Die ik zelf de mooiste vind. Dus uh, ja, toen zijn we ermee begonnen. Een jaar geleden nu, denk ik. En ja. uh, na tot nu toe gaat het heel goed. In ja. het begin met zijn verjaardag vooral. Toen kwamen er heel erg veel donaties binnen. Het was hartstikke mooi. Ja. Over donaties gesproken. Lopen even naar de andere kant van de, de zaal, want daar staat ook een mooie manier om te doneren. Ja, want als je al wil zien, dan uh, we, we hebben we hier ook een kaartje. Het is uh, met name het zuidelijk halfrond komen ze op de oceanen voor, maar precies in onze contrai de, de Atlantische Oceaan is een witte ja. vlek, hè? Ja, precies. Het komt waarschijnlijk omdat er hier te weinig voedsel is voor ze en geen bloedgebieden. broedgebieden. Ja. Ik zei voornamelijk in het zuiden. Nou, als we in ieder geval willen zorgen dat ze in de gebieden waar ze nog wel voorkomen, dat ze daar ook blijven voorkomen, kunnen we even wat doneren in deze aparte collectebus. Kijk, daar gaan de muntjes van Rob heel goed. Red de Albatros, doet u allemaal mee. Denkt u vandaag niet alleen aan de tuinvogels, maar ook aan de Albatros. Uh, meer informatie over deze actie Red de Albatros uh, leest u op onze uh, website vroegevogels.vara.nl. De fototentoonstelling van fotograaf Lex van Groningen is nog te zien hier in Zeist bij Vogelbescherming tot en met 1 maart. Voor ons gaat spelen, opnieuw gaat hij spelen, Isar Elias. Hij gaat een stuk spelen uit de Cavatina-suite De Barcarolle van Alexandre Tansman. Isra Elias live hier met zijn gitaar bij het hoofdkwartier van Vogelbescherming Nederland. En speciaal om al uw tuinvogelvragen te beantwoorden... zitten hier vanochtend deskundigen klaar op het servicecentrum van Vogelbescherming. U kunt mailen, info.vogelbescherming.nl. Maar u kunt ook bellen, 030-693-7799. Dus... Verslag even, Joost Huizing Is midden in dat Zeduwcentrum, een paar deuren verderop hier in het hoofdkantoor, Joost? Uh, ik hoor, hoor gerik tik op, een, uh, op een, een toetsenbord. Dat ben jij vast? Of je bestaat bij iemand? Ik sta bij de mensen, er zitten hier nu vier mensen. En dan gaat weer een telefoontje, de telefoon te beantwoorden. Uh, Brechtje, Zwanenburg, jij bent een van die mensen. Is dat een beetje druk? Ja, het is hier uh, zeker voor uh, zondagochtend uh, is het hier lekker druk. Uh, nee. Mensen kunnen ons opbellen als ze vragen hebben over de tuinvogeltelling of over de vogels die ze in hun tuin zien. En, uh, ze kunnen ons mailtjes sturen. Er ja, wordt vooral veel gemaild, zie ik. Ja, ja, er wordt ook veel gemaild natuurlijk als mensen. Met, met vragen over uh, vogels voeren. Over vogels voeren, over wat voor vogels ze hebben gezien in de tuin. Uh, ja, Over uh, of de telling uh, wel goed gaat. Uh, wat, wat, wat ze kunnen doen, wat voor tips. Of, en, uh, nou ja, ze sturen ook foto's op. Ook op... Maar dat kan ook? Ja, dat kan ook. En ook op Facebook uh, laten mensen van zich horen. Daar kan je natuurlijk ook leuke foto's uh, plaatsen. Ja. Met, uh, nou ja, wat ze hebben gezien, een sparrow in de tuin bijvoorbeeld. Een van de vragen die ik heb gezien op de mail... nou nu is er net weer een ander scherm uh, zichtbaar... Ja, dat was... Ja. Er zijn zo weinig vogels. Het is echt belachelijk veel minder dan andere jaren. Ja, ja dat is... Uh, wel uh, jammer, er was een, uh, natuurlijk een hele uh, strenge winter voorspeld. Die heeft nog niet van zich laten horen. En uh, ja, het is eigenlijk gewoon heel zacht weer geweest. En daardoor zie je dat vogels uh, nou ja, ook gewoon in, in de bossen ja. en in, de open, in het open gebied veel voedsel kunnen vinden en minder naar de tuinen toe komen. En je hebt natuurlijk in de winter ook dat veel vogels uit het noorden, uit Scandinavië naar Nederland trekken. En die hebben ook niet. Uh, toch toch blijven tellen. Toch blijven tellen, zeker. Want juist ook eh, nou ja, dit soort tellingen, dat het nu anders is... dat laat zo'n telling dan zien en dan ja. kan je trends zien. Kan jij nog even het telefoonnummer noemen voor als er iemand nog een vraag heeft? Ja, dat of. kan ik zeker. Dat is 030-693-7799. Oh. Oh. Oké, okay. dankjewel. Ja. En bellen weer. Het is drie minuten voor negen en dat betekent dat Champagne Gele nu exact een half uur de tuinvogels heeft kunnen tellen. En je hebt nu nog één minuut om ons te vertellen welke soorten je hebt kunnen afvinken. Ja, ik ben volkomen uitgeteld. <laughs> uh, ik heb uh, eigenlijk vrij gewone dingen gezien, maar wel veel levendigheid. Uh, Exters, houtduiven, kouwen, koolmezen, pimpelmezen, merels, uh, kraaien, vechtende vinken. Mm. Uh, dat is het, geloof ik op dit moment. En, en, en kon je alles herkennen? Of zat er, zat er ook nog wat bij waarvan je dacht... Hey, okay. nee, nee, er nee, nee, ik kan met de hand op het hart een keer verklaren dat ik alles herkend heb. Ja. Heb je nog iets gemist wat je had verwacht aan te treffen? Uh, ja, ik dacht van nou, een beetje geluk kom je nog een grote bonte specht tegen. Met veel meer geluk zie je nog een roofvogel ergens door de lucht gaan... waardoor alles opstijgt. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Oké, okay, Kees, maar... heel kort <laughs> nog even naar jou. De man van de standen. Is er een nieuwe tussenstand? Nou, een echte nieuwe tussenstand is er natuurlijk nog niet. Want, eh, maar je merkt dat nu het weer binnen begint te stromen. We hebben zo'n mooi grafiekje op de computer waarin je ziet hoeveel er binnenkomt. En dat kruipt weer langzaam naar boven. Dus eh, we zitten nu, ja, ik denk op zo'n 6900. En we begonnen met 6800 eh, aan het begin van de uitzending. Ja, maar dat gaat straks... Nog steeds die mis op één. Straks, om, straks praten we verder over de vogels. En blijft u tellen, hè? Tot zo. Dag. Studio Itzerda komt deze winter naar u toe. We gaan overal op zoek naar verhalen. Want als u ze niet naar ons opstuurt, dan komen we ze wel halen. Het reisdoel is Drenthe. Smaakt dat naar meer? Luister dan. Vanavond kwart over zes naar Studio Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.